Katrien Straatman met het NOS-journaal. Op het gebeving was even na middernacht Nederlandse tijd... en had een kracht van 6,7. Het epicentrum was in de buurt van de Turkse badplaats Bodrum. Het aantal bewoners van Camping Fort Oranje in Rijsbergen, Brabant... is verdubbeld sinds de gemeente het beheer begin deze maand overnam. Volgens de regionale krant en De Stem... heeft deze overname duidelijk een aanzuigende werking. De gemeente Zundert beloofde de bewoners namelijk te zullen helpen... bij het vinden van vervangende woonruimte als de camping over een jaar dichtgaat. Het wordt oranje moet dicht omdat er veel criminelen wonen en mensen die overlast veroorzaken. Bewoners worden vanaf nu wel geregistreerd en er komt een pasjesysteem waardoor het moeilijker wordt om er illegaal te wonen. De gevangenisstraf voor de Nederlandse Harm Vitier, die in China vastzit, is verlaagd van 12 naar 4,5 jaar cel. Vitier zit vast omdat hij in zijn woonplaats Beijing zijn buurman van het dak zou hebben geduwd. Zelf zegt Fietier dat de buurman dronken was en van het dak viel. De straf in hoger beroep valt lager uit, omdat hij is veroordeeld voor nalatigheid en niet voor dood door schuld. Ruim 2,2 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de Nederlandse voetbalvrouwen ook hun tweede wedstrijd wonnen op het EK. Op het kasteel in Rotterdam won Oranje met 1-0 van Denemarken. Het eerste duel afgelopen zondag trok ook al 2,1 miljoen kijkers. Maandag speelt Nederland de derde en laatste poolwedstrijd tegen België. Frankrijk blijft het populairste vakantieland onder Nederlanders. Ook al gingen er vorig jaar 60.000 mensen minder naartoe op vakantie... met ruim 1 miljoen Nederlandse toeristen... staat het land nog steeds op nummer 1, zegt het CBS. Duitsland staat op de tweede plek, gevolgd door Spanje. Een nieuwkomer in de top 10 is Amerika. Het weer blijft droog vandaag en de zon schijnt geregeld. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen weer wat buien, maar wel iets warmer dan vandaag met 23 tot 27 graden. Dit was het FFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen de afrit Leerdam en Arkel. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het Zon Zee Zandvoort Een Zom zomerhit ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu de herhaling van ZFM Jazz Tantas canciones hablan Del amor Son demasiadas Me puede el corazón Quise contar algo fuera de ti Solo salieron versos sin a ti Quise escribir historias de la vida actual Mis ganas se burlaron otra vez worden Als ze al roze de tu piel. Cómo evitar tu dulce inspiración? Sucumbe infiel al clásico cliché. Canción, protesta, ensayo agudo, son de fiesta. Los versos más sencillos en ik Luisteraars. Welkom bij twee Uur van de CFM Jazz, samenstelling presentatie Alco B. En op verzoek van een aantal mensen nog een keer Suzanne Raya met dit prachtige nummer. En ja, dat is wel een keer waard om twee keer te draaien. Een beetje Spaanse klanken, een Spaanse zanger die in Amsterdam woont en uh, ja, uh, ja, mooie muziek maakt. Um, Shelley Berg, een pianist uit Amerika... Geeft les op een school, volgens mij. Een, een, de, de U.S. Thornton School of Music in Los Angeles. Heeft een prachtige CD gemaakt. The Will. a tribute to Oscar Peterson. Daar, samen met bassist Ray Brown en drummer Ed Thickpen. En hier het bekende nummer Our Love is Here to Stay. Eens even kijken, dacht ik, had ik hier Shelly Berg. Jip...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 Child on a wing and a prayer, there'd be someone to care for somebody's child.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 to your kind of thrill and be your lips let me know that you're real can't commit this crime can't ignore you got my love staying hard on the floor so I I swear I saw you once in a dream Jumped out a window, we kissed in the sea It makes Baby, about you and me I pretend not to wanna it, But it's haunting waarmee de eerste is uh, een cd uit 2017 volgens mij net uitgekomen... geproduceerd door T-Bone Burnett. en nou, dat kon je wel aan die specifieke klank horen. Een mooie bonkige baspartij. En Mark Ribbett, die, die kennen we ook nog van uh, Elvis Costello natuurlijk... speelde hier ook op mee. Terug naar de echte jazz Lawrence Marble Quartet. En uh, ja, van een cd te Norman Het nummertje Easy Living, bekend nummer uit de jazz...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 Thank mm -hmm. you.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 Mullenverney zijn we in wat rustige vaarwater beland. Uh, allemaal van de CD Invisible Cities. En dit was nummertje City Gold Heaven. Uh, als je denkt wie speelde dus een mooi bas, dat is Uguna Okewo. En de drummer was Tom Melito. Prachtige CD. cdje uit 2008. Piet Malinverni. Uh, als we dan toch in uh, wat rustiger genre zitten, dan kan ik niet om Renault Garcia Fonds heen. En een mooi nummertje Après la Puie. Dat geldt ook voor vandaag na de regen. En van de CDA 2017, la vie devant soi après la pluie.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 Uh, mooiste nummer vind ik zelf. Een beetje een dromerige albumafsluiter. Midnight Angels, Somi. Sweat and love Take me to the other side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 Llees llega tijd, gaat. de afgelopen jaren dat de afgelopen jaren de afgelopen de